Goedemiddag, ik ben Maxime en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij het Nationaal Slavernijmonument in Amsterdam is het slavernijverleden herdacht. Het is vandaag precies 151 jaar geleden dat er een einde kwam aan de slavernij in Suriname en de Antillen. Namens het kabinet gaf demissionair minister Dijkgraaf een speech. In de aanloop naar deze herdenking hebben woorden opnieuw wonden opengelegd. En ik heb u ongemak gezien, uw zorgen gehoord, uw pijn gevoeld... Laten we moed putten uit een herdenking die waardig en gezamenlijk is. Ook onder meer burgemeester Halsema en demissionair premier Rutte waren bij de herdenking. Eigenlijk zou de voorzitter van de Tweede Kamer, Martin Bosma, er ook bij zijn. Maar de organisatie trok zijn uitnodiging in vanwege uitspraken in het verleden. Het is vanaf vandaag makkelijker voor mensen in Groningen om aardbevingsschade te fixen. Mensen die schade hebben aan hun huis kunnen vanaf nu alle schade tot 60.000 euro gelijk laten herstellen. Eerder moesten deskundigen nog vaststellen wat de oorzaak was van bijvoorbeeld een scheur in de gevel. Als ze dan te horen kregen dat het kwam door vocht, dan kregen ze geen vergoeding. Nu wordt daar dus niet meer naar gekeken. Zo'n 2000 mensen hebben zich nu al aangemeld. De Italiaanse douane heeft meer dan 6 ton aan grondstoffen ingenomen die gebruikt kunnen worden om drugs te maken. De lading, met een waarde van 600 miljoen euro, was onderweg naar Nederland en werd onderschept op de luchthaven van Milaan. Er zijn twee verdachten opgepakt. Over een half uurtje heeft Oranje de laatste training voor de EK-wedstrijd tegen Roemenië. Morgenavond speelt Nederlands elftal de achtste finale in dat land tegen, in dat, tegen dat land in München. Volgens aanvaller Cody Gakbo weet het team dat het beter moet dan de laatste wedstrijd tegen Oostenrijk. Na die wedstrijd uiteindelijk uh, was iedereen teleurgesteld dat we natuurlijk hadden verloren. Uh, iedereen wist ook dat, dat het beter moest en moet. Um, dus daar hebben we over gesproken, hebben we op getraind en uh, ja, uiteindelijk uh, waren we wel gewoon door in de, in de pool. En uh, gaat het nu, nu echt beginnen en, en dat is iedereen, daar is iedereen zich wel bewust van en uh, ja, dan moeten we er morgen gewoon staan. Ja, vanaf nu is het dus do or die voor de Oranje Mannen. Verliezen betekent naar huis gaan. De wedstrijd morgenavond begint om zes uur. Dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt vandaag. Vooral in het noorden en noordoosten kun je een buitje verwachten. Het is maximaal 20 graden. Morgen eerst bewolkt met af en toe regen, later drogen met een zonnetje. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vielen op de A9 richting Alkmaar. Tussen Amsterdam-Zuidoost en Aalsmeer doe je er 10 minuten langer over. Op de ringweg van Amsterdam tussen de A10 Zuid richting de A10 West. Tussen Over Amstel en Knoppen er niet meer meer. 10 minuten vertraging door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij. De A10 Noord richting de A10 West. Tussen de afrit Amsterdam-Noord en de Koentunnel een kwartier extra reistijd. En de N247 Amsterdam richting Horen. Voor Broek en Waterland doe je er vijf minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Ik wil altijd een beetje gebruiken bij de Zolfoes Radio. Dat als het Tour de France is, dat, uh, ook wat Franstalige muziek, muziek zingen. Ook uh, dat laten we Thomas over. Maar uh, uh, afspelen op de radio is dus ook uh, deze van Die Seilers. En voyas. welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Een warme zaterdagmiddag. Erko is uh, helaas kaputo hier uh, in de studio uh, à la Tolweg 10A. En, uh, maar we hebben gelukkig wel uh, Marco Termes uh, tegenover ons...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 Als ik een vraag stel aan dochter Lief, dat de werfster van de blonde larf antwoord geeft. Toen mij dit ten tweede male overkwam, vroeg ik de dochter. 'Ond, wanneer hast u deine moeder kennengelernt? Geen dijk als anekdote, wel verbaasingwekkend. Ik heb drie Duitse vrouwen aan het lachen gekregen, terwijl Duitsland ondertussen met 2-0 achter stond.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 En dat is prima, Viva Hollandia. We houden van het leven, de liefde en de lust. We feesten tot dat avonds laat nog lang niet uitgeplust. We zijn er bij en... Hier, we zijn er weer bij. En dan... We zijn er weer bij en dat is prima. Viva homia. We houden van het leven, de liefde en de rust. We feesten door tot s'avonds laat, nog lang niet uitgepust. We zijn er weer bij. Ja, ik zou maar zeggen even <laughs> tegen Lendel dat, dat voor deze plaat was afhankelijk en uh, de veroorzaker daarvan, uh, Thomas de Jong, We zijn er net bij. Even. En dat is. Oh, hij is er stil van. <laughs> ja, ja, nee, nee, inderdaad... Gewoon uh... helemaal niks meer. Hé, oh. oh, hey, FIFA Hollandia. Hou uh... even. Radio. Pit <laughs> Report. Bit report yeah. <laughs> Nou ja, het is uh, kwart over vier. We gaan verbinding maken met het uh, theater van de Autosport. Ja, en daar zit uh, Rendel Lawson. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, ja. ja. Ik, ik was echt, echt helemaal... Ik heb meestal wel een woordje klaar, maar ik was echt helemaal perplex. Hoor. Dat ja, helemaal verslag af. Dat, uh, ja, dat begrijp ik. Daarom, ja. daarom bood ik ook uh, excuses aan namens Goed. Thomas de Jong. Dus, hé, uh, <laughs> hey, wat Goed. hebben wij een mooi, uh, mooi weekend gehad, hè? Vorig weekend uh, op het circuit. Het was gezellig, hè? Ja, het was heel gezellig. Ik vraag alleen nog af, zijn die mensen daar aan de kust nog steeds hand in hand naar links en rechts aan het doen of is dat al? voorbij? Nee, nou ja, we zijn nog wel aardig uh, aan de gang hoor. Oké, dus, ja. uh, oké, okay, okay, dat is helemaal goed. <laughs> zeker, ja, dat... zek, zeker weten. Nou ja, vanmorgen reed jij zoals gebruikelijk op de A9. A9? Ja. En uh, ja, uiteraard zijn wij inmiddels fan geworden van uh, jouw uh, live uh, filmpje op, uh, op Facebook. Hey, maar weet, weet, weet je het is, ik verdien er geen geld mee. Hoe doen al die anderen dat nou? Kijk, ja, ja, dan, uh, ja, ja, weet ik niet. <laughs> ja. Dat doe je wat verkeerd, hè? Ja, ja maar dat doe ik mijn hele leven al. Maar, je maar ja, ja, je, kan, van, je, je wel... kan wel een beetje reclame maken voor hele grote aanbiedingen. Dus, ja, nee, dat doen we ook. En die hebben we nog steeds. En daar hebben we vandaag weer een heleboel mensen van geprofiteerd. Dus dat is alleen maar gunstig. Dus uh, ik zou zeggen, blijf daar bij komen. Ja, toch? Ja, dus uh, nee, ik dacht dat de supermarkt alleen maar stapelkorting gaven. Maar uh, dat ja, geeft ja, jij ook, hè? Bij mij ook, ja hoor. En ze stapel echt op, ik, euh, ik merk het en uh, dat gaat helemaal goed. Dus ik, misschien moet ik helemaal niet gaan stoppen. <lacht> misschien moet ik gewoon door blijven gaan. Gewoon dat het <laughs> een hele keer mega business is. Uh. Ja, ja, dat ja. is het meestal helemaal gek huis. Want, nee, hoor, ik, ik stop niet omdat er geen business mis. is. Ik stop echt gewoon omdat ik me echt helemaal op de autosport geconcentreerd. Ja, de ITCC, ja. daar ja, hebben ITCC. we het dan over.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 En Lennon Norris op uh, P4 uh, op dit je moment. We begonnen, hè? En ik zou vertellen: we hebben hier nog niet eens een scherm aan. Want ik heb gewoon druk gewoon met mijn klanten. Dus we hebben het schermpje nog niet eens aan. Jongen, ja, jongen, ja, jongen. Nou, ja, wij hebben hem ook pas net aangezet. Want ah, we hadden okay. natuurlijk de TMS. Uh, even ja. met een mooi stuk pro -SI, Dus. Uh, nou, ja. goed, ik, ik, ik zet er nou even snel op het telefoontje ja, aan, de kant tegenwoordig allemaal. Hè, dus dat kan ik meekijken met jullie. Ja zeker weten, want we bellen je niet mobiel, dus uh, dat stoort nee, elkaar ook niet. Dat, dus, dat, uh, gaat, dat gaat helemaal goed, dus het, uh, dat doen we even snel even tussendoor. Ja, ik zie ze zijn het rij, ja, ja. Jongens, uh, Het is nog maar net, uh, ze moeten nog, uh, oh het is al bijna afgelopen Q1. Ja. Dus. Ja, maar het is wel het gewone zootje wat... Jongens, toch wel geweldig, hè? Je krijgt weer een meerjarig contract van je papa en je zit er gewoon echt bij, hè? Op plaats uh, 18. Ja, ja, ja, ja, ja. Papa bedankt. Papa bedankt, Ja. Dat, hè? ja. Zou, zou die zijn t-shirtje dragen s'avonds? Ik vraag hem wel Nou, ja. Je weet het niet. Met een foto hey, maar... erop, hè. Uh... Maar wel mooi. Er gebeurt wel heel veel op die Red Bull We hebben natuurlijk de ellende van... <coughs> natuurlijk met Christian Horner en Jos Verstappen. Nou, het is het, Jos, ik, als, nou, dat, wie is dat die altijd die documentaties maakt of de documentaires maakt? Het is net een soap opera. Ik vind het steeds leuker worden die Formule 1. Ja, want uh, Jos Verstappen zou in een, een oude Formule 1 auto, een uh, RB6 uh, geloof ik, hè? Ja, zou, die, ja, ja. Zou, die, uh, zou die gaan uh, rijden? Dus ja, kennelijk heeft Christian vond dat niet leuk. En die heeft er wat van gezegd. En daarna mocht Jos helemaal niet rijden. Ja, eh, eh, eh, ik moet zeggen. Maar eh, Helmut Marko zei het mooi. Kind, kind, en dat was het Het was een kinderkarten. Ik denk, ja, dat is wel heel erg mooi. Het, het zijn allemaal kleine kinderen. En eh, daar heeft Helmut Marko wel weer helemaal gelijk in. Maar hey, jongens, het werkt natuurlijk niet mee. Hè, in, die, uh, in die rust daar binnen dat team. Hè. Dat gaat natuurlijk helemaal niet goed. Want als uh, Jos en uh, Christian een ruzie gaan krijgen. Nou, dan. dan Gaat Max echt niet heel happy mee worden, natuurlijk? Nee, zeker niet. Nee. Dus, dus, dus het is allemaal een beetje, beetje... afwachten wat, wat daar in de toekomst gaat brengen. En uh, ik zit net even te kijken, oh, PRS na 12. Nou, hij doet toch best zijn best. Nou, oh, uh, gaat hij naar de Q2 toe uh, dan? Oh, hij gaat naar de Q2? Oké. Okay.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 Hey jongens, die Red Bull is gewoon niet goed. Simpel. Nee. Maar. En, en, en, je kan je dan ook gaan vragen, wat doet Max dan in een Mercedes? Haalt hij dan ook die 3, 4, 10 meer eruit? En dan zit hij met die Mercedes bovenaan, hè? Ja, ja zeker. Nee, maar ja, Christian Horner, die, die loopt wel steeds op te scheppen. Hè, want er zijn meerdere mensen die die reactie natuurlijk ook geven... richting het team van Red Bull. Die zegt, wij hebben gewoon de kampioensauto.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 Zo ingehaald. Ja. zo ingehaald. Ja, is dat zo? Dus uh, een ding om zeker uh, zorg over te maken bij uh, Red Bull. Maar het komt ook ja. door... Uh, de...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 ja, we moeten maar afwachten wat Max uiteindelijk gaat doen. Nou, hij heeft Max in ieder geval Max nog een contract natuurlijk van een jaar. Ja, Max zei het heel simpel. Ik trek me daar niet zoveel meer van aan. En als ik met me in de auto zit, dan is het allemaal, ben ik met andere dingen bezig. Nou, ik denk op die leeftijd dat je jezelf wel aantrekt... als je vader wordt aangevallen door, door, door, de, door de een van de bazen van je. Ik denk dat je je toch wel een beetje gaat aantrekken. Zeker weten. En dan, ja, absoluut. Ja, en, uh, ja dus...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 Ja, maar dat, dat begrijp ik nog steeds omdat zeg maar, niet van de, dit seizoen nog niet gebeurd is. Want ik vond Ricciardo absoluut in het begin van het seizoen niet oké. Okay. En zat er gewoon niet bij. Uh, hij komt nou, krabbelt nou wel een beetje op. Maar jongens, uh, Formule 1 is uh, niet voor opkrabbelen. Formule 1 is er gelijk bij zijn. En uh, dus, ja, ik, ik zou dan zeggen, je bent een uh, team, zeg maar, het zusterteam van Red Bull. En je bent het opleidingsprogramma-team. Waarom zit die Liam Lozen er nog niet in? Moet klaar, die had er al lang in moeten zitten. Ja. En, uh, ja, en, uh,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 Heeft hij ook helemaal niet meer. Dus die kan eigenlijk gewoon ook gewoon lekker naar de, de boesboes. Daar in Australië. En gewoon lekker daar blijven. <laughs> en met zijn mout een bijkje. En geeft dan die Liam lossen dan een, uh, uh, zeg maar, een kant. Maar doe dat dan ook al gelijk na de zomerstop, heb ik dan zoiets. Laat die niet die jongen een jaar wachten. Zet die jongen naar de zomerstop erin. En ja. opbouwen naar het volgende seizoen. Maar ja, uh, wij uh, maken de contracten niet, hè. Wij maken te bepalen het helaas niet. Maar als, als fan, als autosportfan zeg ik, geeft die jeugd ook dan de kans was ja. daar niet weer, uh, sorry dat ik je onderbreek, maar die ja. ene naam die we net al een paar keer genoemd hadden, was die daar niet uh, mede verantwoordelijk voor dat Rieke jou dan nog steeds op dat plekje zit? Christian Horner. Ja, ja, ja. Lastig mannetje, hè? <laughs> Best wel, eigenlijk. <laughs> ja. ja. Kan je niet een wielerproeg gaan doen in de Tour de France of zo? Is toch ook leuk. <laughs> Heeft je ook allemaal met egootjes te maken? Nee. Uh, ja, weet je...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 Uh, en dat, dat, dat botst natuurlijk af en toe. Uh, en dat kan soms heel erg botsen, maar hij is wel gewoon recht door zee. Nee is nee, ja is ja, klaar. En duidelijk, niet, ja. We gaan heel duidelijk. Duidelijker kan je niet zijn. En uh, dan heb ik wel zoiets van ja. Het kan, soms moet je ook een heel klein beetje een, een, een, een bochtje ommaken of even een, een blokje verder gaan. Nou, Jos doet het niet, dus het gaat dat nooit gebeuren. Dus ja. Uh, you, daar, daar, daar heb ik wel iets met Jos. Ja, je bent wel een toppetje in dat. Maar het werkt natuurlijk niet altijd in een, een heel schimmige wereld als een Formule 1. Nee, zeker. Natuurlijk. Nou, Q2 is dat. net begonnen daar ja. uh, op Oostenrijk, Spielberg. Ja, ja, en uh, ja, dat is nog niet zo bekend. natuurlijk. Nog twaalf minuten te uh, racen uh, daar voor de Q2. Ja, uh, uiteraard in de gaten. Ik wil nog eventjes uh, naar... Uh,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 Alles op de zaterdag. Morgen even op zijn Facebookpagina kijken. Hè? Van uh, Auto uh, Passion uh, Beverwijk. En dan uh, op de A9. Dan zit hij op de A9. Wij hebben het in ieder geval vanmorgen van genoten. Toch Thomas? Zeker. Zeker weten. Dus uh, zaterdag weer een nieuw filmpje van uh, Rindel Lawson. Hier is Summer Breeze. Everything's all This in blue. Feel the arms reaching out to hold me in the evening when the day is through.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 Ik Oké, okay, voor Mika, het leuke dieren van de week ga je naar het kennen met dieren thuis, Kijs om straat uh, nummer 5. Yes. Inderdaad, of op uh, de website kijken. Jij durft ook wel hè? Is het gewoon net half vijf geweest, ga je het over poes hebben. <laughs> <laughs> en dan nog een kijkpoes ook. Kijkpoes. Nou, wat, je, wat je daarbij voor moet stellen ja, bij een kijkpoes. Ja, ik heb geen idee wat nee, ja, een kijkpoes de, is. Denk daar maar eens over na. Een kijkpoes. Wat oh, je daarbij je nou voor moet uh, stellen. Oh, dat is het. Ja, Mika, Mika, Mika die <laughs> van de week. Die ja. hebben we hebben ook zo'n beetje gehad, hè? Jaar uh, nul uh, met uh, relax, teken hadden ze deze hit die we nu gaan draaien. Van de week uh, Mika in uh, Relax uh, hoorde je. Nou ja, de poes kan best wel aardig zingen, toch? Of niet? Of je hebt je geluid nog aan van je telefoon. Oh, oh ja, oh ja. Shit. Oh, kut zeg nou weer. Verstappen uh, op, uh, op uh, P, uh, P1 uh, voor uh, de Q2. En uh, zodanig gaan we aan de Q3 beginnen. En dan weten we wie er morgen op uh, Paul Position staat. Ja. Tijdens de race van uh, Spielberg uh, in Oostenrijk uh, uiteraard.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 er kwamen al allemaal mensen in uh, opstand. van Zandvoort uh, uh, is thuis thuis ja, uh, circuit. Ja, ja, ja. Zandvoort ja. natuurlijk. Ja. Nou ja, we gaan een uh, verzoekplaat draaien. Speciaal voor John uit uh, België. John, je hebt er even op moeten wachten. Maar uh, hier komt hij dan aan. Uh, speciaal uh, voor jou. De single van uh, Jeroen van der Boom. En uh, werd de tijd maar teruggedraaid. We hebben veel gesproken.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 Maar één keer zacht, mijn lief, ik hou van jou. Jeroen van der Boom, we draaiden hem op verzoek van Sean. Uh, Alsjeblieft, bij deze werd de tijd maar teruggedraaid. Jeroen, toch altijd nog een, uh, een Zandvoorts tientje aan deze heer, uh, Jeroen van der Boom. Want uh, hij heeft zelf uh, destijds een uh, discotheek gehad aan de Kostenstraat hier uh, in Zandvoorts. En die heette uh, Club Chateau. En uh, ja, dat was toch altijd wel een, uh, een uh, feestje. En uh, dat is uh, onder de, de Jengs uh, zeg maar. Ik zie jou zo kijken, ja, waar is dat dan? dan weet nou, je nou ja, Kosterstraat weet ik wel, ja, maar ik weet ja, niet dat die... Uh... Ja, daar heeft, uh, Jeroen van der Boom heeft daar een uh, discotheek gehad. Grappig. En dat was uh, ja, een mooie tijd. Ze was ook, uh, kwam ook uit uh, Sanford toen. Dus uh, ja. vandaar, daar heb je de connectie. Nou ja, we gaan alweer bijna op naar het nieuws weer van vijf uur, maar we hebben nog twee platen voor je. En een van die twee platen dat is een disco klassieker, ook weer uit de jaren 80 uiteraard. En dat is van de Nederlandse band, de Novo Band. En die hebben twee grote hits gehad, waaronder deze. Your Gonna be mine. It. I'm the one for you You may look the other way I can tell the batches play I'm the one for you And like the Trojan horse. Bent, was dat in You're Gonna Be Mine? We gaan eens even op Spielberg circuit kijken, de Grand Prix van Oostenrijk. De Q3 is momenteel gaande, hoe staat het daarvoor, Thomas, op dit moment? Ja, op dit moment staat Verstappen nog op 1 met een tijd van 1 minuut 4,4 en Norris staat daar ruim 3,5 tiende achter, en dan hebben we Russell op plek 3, Leclerc op 4 en Piastri op 5.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 ...langskomen hier bij de lokale radio ZFM. Dankjewel weer Thomas voor je Ja, bijdrage Jij ook bedankt. Graag gedaan. Ga lekker genieten van je visje. En goed. Uh, dan zijn we de volgende week weer met Zandvoort op zaterdag. Dag! Doei! things just make you swear and curse. When you're on whistle, grumble, Give a whistle.